538 nieuws. 3 uur.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 te willen dat hij daarom eerder wordt behandeld, maar de rechter gaat daar niet in mee. En X is het niet eens met de boete die ze in december van de EU hebben gekregen. Ze gaan in hoger beroep. Het platform van Elon Musk kreeg de boete van 120 miljoen... vanwege misleiding. Je kunt tegen betaling een blauw vinkje achter je naam laten zetten... waardoor het lijkt alsof je met een officieel account te maken hebt. Het feit dat je actueert, het weer is nu nog droog, maar vanavond gaat het regenen. Het weekend verloopt wisselvallig, maar wel zacht, van met 8 tot 13 graden. En dan... De files tot dit moment. Ja, 16 stuks. In totaal de drie met de meeste vertraging vinden we op de A9. Amstelveen, Alkmaar voor Velsen. Een auto met pech, daardoor een vertraging van ruim 20 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Hoofdrijbaan is daar afgesloten, daardoor een half uur vertraging. En de A67, Turnhout-Eindhoven voor de Hocht en Randweg N2-West. Door een ongeluk, een vertraging van ruim 20 minuten. Ja, lieve mensen...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 3 minuten over 3 Welkom bij Evers Co Radio 538. Air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and our food this food. Party people in the house, move. Is Music Factory gonna make you sweat? Goedemiddag, het is 8 minuten over Hartelijk welkom bij Evers Co. aan het einde van week 8 alweer. Deze 20e van februari. Richting het weekend met uh, straks uh, Marnix en Manuel hier te gast. We hebben ook Higo te gast. Geweldige Nederlandse band. Gaan een nieuwe single doen. En uh, dat uh, betekent ook dat zij de afsluiting voor hun rekening hebben. Oh, zo dus op tien voor zes komen ze met een klassieker. Dus dat straks. We gaan natuurlijk uh, de vrijdagmiddag Borrel aftrappen met het zangetje. Vandaag een zangresje, geloof ik. Ja, klopt, Als dus ik ja. dat zo oneerbiedig mag zeggen. Uh, voor de aftrap van de vrijdagmiddag uh, Borrel. We hebben uh, natuurlijk nog Lamalalle. Lalle. 2300 euro in de pot. We hebben nog de stamtafel even terugkijken op de afgelopen week. En Ruben van der Meer is de gast, die met een ja. nieuwe film is uitgekomen. Helemaal zelf gedaan, grote jongensdroom volgens mij die uitkomt. We gaan er straks met hem overklessen. Leuk. Ziet eruit als een volle show, zeg ik zo, wat jullie? Ah, je bent zelfs Ken Uw Klassiekers nog vergeten. We gaan ook We nog Klassiekers spelen, dus uh, kan je nagaan. Uh, ja, dat was het, de, het eind van week 8. De week uh, waarin uh, bekend werd in ieder geval. En dat ook De Slimste Mens weer uh, gaat beginnen. Ja, aanstaande maandag De Slimste Mens. Ja. Opvallende uitzending, want René Karst zit daarin. Ja. Die ons al ja. lang is ontvallen natuurlijk. En het is middags is er natuurlijk ook van alles aan de hand. Hè? Nee, want het man. kabinet wordt uh, gepresenteerd ja. dan. Dat gebeurt op dezelfde dag. Dat gebeurt op dezelfde dag. Ja, ja, precies. Oké. Okay. En dan was er deze week in het nieuws natuurlijk dat de huizenprijzen, met daarmee ik in Blaringum in omgeving, het gooi, zal maar zeggen, die zijn weer explosief gestegen. Gestegen inderdaad, ja, ja klopt. En ik las ook nog dat je in Lochem duizend euro krijgt als je in de buurt van een AZC woont. Ja, voor je veiligheid. Voor de veiligheid ja, staat. Oh ja, oké, okay, dus uh, god, en zo is er van alles gebeurd de afgelopen week, mensen, week 8 alweer. He? Zo klopt. is weer een week omgevlogen Het weekend staat al voor de deur Dus kijken we terug met de dat is het beste voor een goed humeur De slimste mens gaat beginnen Ja, maandag alweer Ja, maandag kijk ik met ze mee Maar ja, waar zijn de slimste? Uh, op het bordes of op de tv De huizenprijzen in het gooi Die stijgen was niet apart, nee. maar dit jaar dus ook in Lochem, Ja, Duitse terug. Naast man. het AZC gaat het heel hard. Die schiet op die prijzen. Ja, zo is weer een week omgevlogen. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knippel. Knippel weer erbij. Het Was het beste voor. Zo zijn we aan het einde gekomen van week 8. Goedemiddag en welkom. If you from waiting. Smit op 538. is dus, uh, even z'n go voor uh, de vrijdagmiddag richting het weekend aan het eind van week 8. Met, uh, ik meld nog even de ladies of Sol, die natuurlijk binnenkort hier weer uh, komen. Want we, hebben het, we staan we hier natuurlijk de grote grande finale doen. Oh ja. Van hun uh, zoektocht naar Sol-talent. Ja, maakt niet uit wat voor, hè. man, vrouw. Kan maar maar ook dat doen. maakt helemaal niet uit als je maar uh, sol Soul -tent is dus geen halve zo. Nee, geen halve zo. Het is gewoon een hele sol. en uh, met een beetje geluk sta je dan in april te zingen op het podium van de Ziggo Dome bij de Ladies of Soul. Dus uh, als je mee wilt doen, kan je opgeven ladiesofsoul.nl. Vrijdag 13 maart komen de finalisten naar het studio en wordt de winnaar gekozen samen met de ladies. Er zijn nog wat inzendingen ook. Hier, luister even. Dit is uh, Anne. Zo. Oh, dit is solo. Ik heb hier ook nog Cheyenne. Die heeft ook één gezongen. Nou, dat wordt lekker gezongen, zeg maar. Dus nou, mocht je denken, nou, dat kan ik ook. Dan stuur je even op naar ladiesofsoul.nl. En 13 maart komen ze dus hier in de studio. En uh, ja, dan kiezen ze uit een van de, van de, van de kandidaten een, een, een absolute winnaar. Wordt moeilijk. Wordt <laughs> word lastig. Um, ze hebben ook een nieuwe single: The Ladies of Soul. En die moet je echt even horen. Want dat is echt een knaller. Woman's World. Echt uh, weer helemaal, uh, ja. Ja, is goed hoor. Heerlijk, goed. Binnenkort is dus bij ons, even kijken. 13 maart, ook voor de grote finale van uh, de zoektocht naar Soul Talent. Hey, zijn we nou bezig met uh, de zomerweken? Jazeker, want uh, hier hangt er een uh, groot rad. Daar gaat Kobus zo meteen aan draaien als we iemand in de uitzending hebben... Uh, die de opgave weet uh, te raden. Dat is natuurlijk nog even belangrijk. We hebben hier een opgave. We hebben één woord uit een liedje weggeplonst. Oh, cool. Dus dan hoor je uh, zeg maar uh, dit. Ja. Als jij weet welk woord erbij hoort, bel je met 0909 3058 gaan wij aan het rad draaien. Ga jij wellicht op vakantie? Ja. Zal ik de opgave even laten horen? Ja, ja, ja, ja. We zijn er toch nu. Oh ja. <middels> <middels> Mijn god, wat is dit nou, mensen? Uh, dit zijn dus de, de 538 zomerweken. Ja. Nou, als jij weet wat daar weggeplonst is. Dit is die multical uh, choice. <laughs> <laughs> okay. oh, onze lijnen zijn is, open. Het uh, is 09093538. Als jij vakantie wil en je weet welk woord hier is weggeplonst, uh, dan uh, gaan we jou uh, zo meteen uh, onderwerpen aan een, uh, aan, een, aan een draai aan het rad... En daar staat dan uh, uiteindelijk de locatie op waar je naartoe gaat. En, uh, volgens mij wordt hier naast gezocht naar een kandidaat. En die is er volgens mij nu. En dat is, zie ik hier, Amanda. Hallo Amanda. Oh. Goedemiddag. Goedemiddag. Amanda. Ja, hallo Amanda. Waar vandaan? Uit Feyenaard. Uit Feyenaard. Hoe is oh. het? Oeh, daar woont uh, Frans Bauer. Ach, wat, ja, wat, wat zal die dat vaak gehoord hebben? Oh, daar woont Frans ja. Bauer. Ja. Ben je wel eens bij hem op de koffie nee. geweest? De, uh, nee ja. hoor, nee. nee. Nee, dat niet. Maar je weet wel waar die woont. Ja. Ja, nou dat weet heel Nederland volgens mij inmiddels. Dus, uh. Goed, we hebben hier uh, uh, een opgave. Uh, zal ik de opgave nog één keer laten horen? Of zeg je nou, ik ja, weet het wel? Ja, oké, okay, ja, ja. ja, nee, maar even natuurlijk even voor de vorm nog eventjes. Uh. Ja. Ja, en wat is het antwoord volgens jou? Come on. Buddy? Buddy, zeg jij, even luisteren. Even ja. Ja. Ready? Kobus staat uh, bij het rat en die gaat uh, draaien aan, uh, aan het rat. Er komt een bestemming uit, daar ga je dan naartoe. Ben je zover? Nou, dat is prima. Ik, uh, ik uh, ga vragen of Kobus ook uh, zover is. Uh, geef het er maar een slinger aan, Kobus. Uh, uh, ja, je hebt een microfoon, maar die doet het niet. Dat is ook lekker. Of is het deze? Nee, hij doet het niet. Je kan, ja, kan je een beetje hard schreeuwen, Kobus, want dan hoor je niet. Dat ja, is goed, er staat ook een joker op. Er staat ook een joker op, wat? mag je kiezen. Wat zeg je? <laughs> wat er, staat, er staat ook een joker op het rad. Ja. Als die daarop komt, mag ze kiezen. Oh ja, precies ja. ja. Ongelooflijk, hè? we zijn in de studio, er liggen hier wel 80 microfoons. Maar om er nou bij jou heen te krijgen, vijf meter verderop, dat lukt niet. Vind je dat ook niet gek? Ik vind dat heel gek dus eigenlijk. Geef jij er al eens een slinger aan, komers. Oh ja, dat horen we. Oh, Oké, okay, dames en heren, spannend. spannend spanning en sensatie. Oh, Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik vind het lang duren, maar god. Oké, okay, daar is hij. Oh. Ik geweest op Mallorca niet. Nee. Het is toch niet te geloven, nee. zeg. Amanda, gefeliciteerd! Ja. Dankjewel, je wel, dank <laughs> je wel. Je wint een <de> zomer <laughs> zomervakantie naar Mallorca. Nou, hartstikke mooi. Ik ben nog nooit in Spanje geweest. Dus Meen wel. je dat nou? Ah, dat is toch hartstikke, hartstikke leuk om daar een keer heen te gaan, toch? Jazeker. Oké, okay, nou. Kunnen ik, we dat doen? Ik uh, wens jou uh, ongelooflijk veel plezier. Geniet van je vakantie en uh, dank je voor het meedoen, hè? Dankjewel! En uh, sorry voor de chaos, maar ja, dat was even niet anders. <laughs> Heeft niks, Oké. Okay. leuk! Goed weekend, dag Amanda! Ja, doei! Doei doei! <laughs> Your husband is coming. Ray. Where the hell is my husband? Where the hell is my husband? Als je aan het winkelen bent, staat hij waarschijnlijk voor het raam te wachten tot je naar buiten komt. Dus uh, meestal uh, op het bankje te wachten. Zo mensen, dit is uh, Evers Co. Henk komt eraan met het uh, belangrijkste nieuws uh, van dit moment. Je hoort het zometeen. We gaan zo'n dag de lallen voor 2300 euro. En Marnix Semanuel Emmanuel is bij ons. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1. Zoek je zonnebril. Fix je vrije dagen. 3. Wel je beste vriend of vriendin. Van deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw zomervakantie voor twee. Pizza, Creta. Mallorca. Portugal. Italië. Bulgarije. Ronalds. Of Spanje. Skip je winterdimp. Met de 538 Zomerweken. Alle info op 538.nl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 Dan de files. Ja, 23 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A9. Amstelveen richting Alkmaar voor Velsen. 25 minuten vertraging. Dan de A12, Arnhem-Oberhausen voor de Nederlandse grens. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten. Daardoor een vertraging van een half uur. En de A37, knooppunt Sloot richting Meppen, Duitsland. Voor Duitsland een vertraging van bijna 20 minuten. 1 minuut over half vier. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok. Goedemiddag Henk. Goedemiddag. BBW-leider Caroline van der Plas doet een stapje terug. Ze wil het rustiger aan gaan doen en draagt het partijleiderschap over... aan haar rechterhand en vertrouweling Henk Vermeer. Ze passeert ermee de nummer 2 van de partij Mona Keizer. Van der Plas blijft wel kamerlid. De man die Douwe Bob met de dood heeft bedreigd... is opnieuw opgepakt, meldt het AD. Hij werd in november vrijgelaten in afwachting van zijn proces... maar hij heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden. En Frankrijk staat toe dat zo'n 200 wolven in het land worden afgeschoten. Dat komt de op 21 van de totale populatie. De dieren zorgen volgens de Franse overheid voor steeds meer problemen bij veehouders. Afgelopen jaar werden er zo'n 12.000 boerderijdieren gedood door wolven. Gezellig. Ja. Zo, uh, Henk. Dan uh, ja, wat andere dingetjes. Andere van, uh, afgelopen dingetjes, afgelopen ja. Mee. Er worden steeds meer boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur. Oh, ik heb er ook één gehad. Dat is een flinke, hoor. Ja, echt waar. Hoeveel, ja. hoeveel moet je dan betalen? Ja, vier, het 430 euro of zo. Met je maar jij met je telefoon? En, ja? ja, met je telefoon in je hand, hè? Ja. Maar dat hoeft toch helemaal niet meer tegenwoordig. Je hebt toch allemaal systemen erin dat je gewoon kan laten liggen? Ja, Edwin. Ja, Ja, ja, ja. Nee, ja, ja. ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Nee, ja. dat klopt inderdaad. Ja. Nee, maar ja, het is toch uh, macht der gewoonte. Ja, ja. Ja, ik praat het ook niet goed, maar uh, het is ook terecht. Maar het is ook gevaarlijk, je moet het ook niet doen. Maar we hebben toch allemaal wel eens een keer een moment... dat je dan toch dat ding even pakt? Nee. Daar <lacht> ja, ja, ja. Ja, toch ja. Maar maar wij ik... wonen om de hoek, dat maakt wel uit natuurlijk. Ja, dat ja, rijdt natuurlijk. Een... Ik wou altijd uh, long distance. Ja, de rondele... Maar wat is... Uh, ja, dus er worden meer... Uh, ja, ja, meer van die, camera, die slimme cameratjes allemaal. Daar komt het door, hè? Ja, ja, ja precies. In de jaartijd gingen er 248.020 bellende... of appende automobilisten op de bon. Uh, dat komt onder meer... Ja, dat staat er ook... door de focusflitsers. Het totale aantal verkeersboetes... is vorig jaar juist gedaald. O, ja. ja. Maar even... Ja, want hoe zit het hier... Ja, om bij het minststofgeringste wordt dat er altijd bijgehaald. Want ze wordt dus gefotografeerd in de auto. Ja, even met, in verband met de wet op de privacy. De privacy, ja. Puntje. Hoe zit het, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, want we de onze mond daarvan vol. Nou, maar zeg, ik, ja. ik mag maar gewoon in mijn kruis gefotografeerd worden. Ja, zo. blijkbaar weer. Even die boete aanvechten, zou ik zeggen. En, uh, Proberen, zeg jij. Presidentschapen, ja. hè? Ja, ja. <laughs> presidentschapen. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, en er bleek deze week ook wat mis met een besmette piercing spray. Bedoeld om te desinfecteren als je een ringetje hebt geplaatst in je oor, neus, tong of waar dan ook. In ja, je lichaam. vooral alles waar dan ook, natuurlijk. Ja, ja. Een uh, piercing shop in koevoerder had zelf zo'n spray even in elkaar geknutseld ja. En die bleken ja, bij meer dan 150 klanten. Tot zulke grote klachten te leiden. Dat een aantal zelfs naar het ziekenhuis moesten Omdat oh. het maar bleef bloeden. Oh nee. Kan dus, dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. Nee, zeker niet. In januari kwamen de eerste klachten. En afgelopen woensdag is de Piercing Shop een terughaalactie begonnen. Ze okay. hebben er nog even over nagedacht. van. Ja, ja. We zijn er geen van allen gepierst, hè, geloof ik. Tenminste, nee, ja, Tenminste, hè, zo ook... euh, met de kleren aanzien. We je er altijd niks van. Ik ben niet gepierst. Hè. Nee, nee, nee. Maar je hebt wel Tato's, denk jij ik. Ja, ik heb wel Tato's, hè, komis? Ik heb er nou eentje. Oh, je hebt oh, maar, maar. maar eentje? Ja, rechtsboven op mijn, op mijn arm. Ja, dat en, er, en hij is afschuwelijk. Het is echt. Er staat nog net geen. Het is een roosje met daar zo'n zo wimpel doorheen. En daar staat dan geen moeder. Maar ik heb daar toen, toen ik 15 was, de naam van mijn vriendin in laten zetten. Ja, dat, vond, Die, dat, vond, dat was een vond. slimme actie. Nee, dat zeg. 15 er niet nee. op. Nee. Dat was Inge. En toen heb ik later nog zingen van proberen te maken. <laughs> maar dat werd niks. Dus nu staan de bloemetjes, maar het is afschuwelijk. Maar je kan toch ja. laten weghalen? Lezer? Ik ja, kan, kan ook gewoon mijn trui aanhouden. Hè? Dat ja, kan ik toch wel. Het, het allerbeste eigenlijk ook. nog, ja. ja. Hoe is het met Inge? Goed, het is de moeder van mijn dochter. Oh, oh dus je oh. ziet er nog wel eens, ja. Ja. Eh. ja, had je het ook kunnen laten staan? Ja, ja, ja eigenlijk wel, maar ja. ja. Ja, ja. Uh, en een Italiaan heeft per ongeluk een metalen kistje met 20 goudstaven... in een afvalcontainer gegooid ja, afgelopen week. De man was lekker aan het opruimen en vond dat het kistje ook wel weg kon... zonder uh. dat hij zich realiseerde wat erin zat. Oh, maar God. Waarde 130.000 euro. De container was al geleeg toen hij zijn vergissing ontdekte. Man, samen met de politie naar de vuilstort uren zoeken... en ja hoor, toen vonden ze toch het kistje oh, toch nog met terug. goud oh, en alweer oh, oh, terug. Een, uh, eind komt al goed. Oog van de naald, hè, Juist, zeg ja. ik. Ja. Dat was hem, Henk. Dat tot zover even. <laughs> dit is even zijn goal op weg naar het weekend. Vrijdagmiddag met zometeen Marnix Emanuel. Gaat hier live spelen aan de desk met zijn gitaar. Dat is mooi. En later op ook nog Higo hier te gast doen. Ook de afsluiting van deze vrijdagmiddag. En. Uh, nou, dit en meer tussen nu en 6 uur. Dus 5 -8 met Kensington. Do I ever. The Taylor Swift. Ophelia, Ophelia dit is uh, Evensenko. Goedemiddag. We gaan zo meteen nog uh, lallen voor uh, een flink bedrag. Uh, 2300 euro. Uh, en nog steeds geen idee wie de laller is. Dat is uh, ja, raadselachtig. Maandenlang zijn we al uh, de beste man of vrouw. Dat weet ik natuurlijk niet. Dat zeg ik niet, althans uh, zijn we ermee bezig. Ja, misschien ja. met de mensen even, voordat ze straks gaan meespelen. Even ja. kijken op de website van Radio 5. Ja. Kunnen nou. ze zien welke namen er al genoemd zijn. Dat is ongelooflijk, maar inderdaad, dat ik, is, zou het beste zijn. Tukje service. Uh, Stukjes service naar de klant toe. En we ontvangen ook Ruben van der Meer straks in het volgende uur. Hij is met een nieuwe film gekomen. Helemaal zelf gedaan. Volgens mij een grote jongensdroom van hem. Dit wilde hij nog een keer doen. Ik zat even de lijst te kijken of wat hij allemaal al gedaan heeft. Dat is altijd een leuk als je dan gast hebt op vrijdagmiddag. Dat je even gaat checken natuurlijk. Maar die heeft ook al in de films gespeeld. Het slaat helemaal nergens op. Ja. Ik heb ja. het er heel veel niet gezien. Moet ik eerlijk zeggen. Maar ja. ik ga het zo meteen even met hem bespreken. Want het is een, een druk paasje. En nu dus deze nieuwe film waar we straks meer over te horen krijgen. En dames en heren... Hoor eens even. Tromgeroffel, dames en heren. Voor Marnix en Manuel. Hey, Goedemiddag. Nou, je begint al zo langzamerhand bij het interieur van dit programma te horen. Ja, nee, ik uh, ben o graag hier met de mannen. Dat is heel leuk. Hoeveel uh, hoe keer is dit? Derde vierde keer dat je derde hier. derde keer. Met de voor het laatst. De kerst was ik hier. En was ik, uh, daarvoor was ik een keer hier en uh, ja. nu weer bij 538. Bij 538, inderdaad. <laughs> en uh, hoe gaat het met je? Het gaat goed met me. Ik ben het jaar goed begonnen met veel nieuwe muziek maken. Dus daar ben ik heel erg. Uh, ja, dat is gewoon exciting. Ja. In de studio bezig met nieuwe singles en nieuwe nummers. En uh, ja, begin april komt dat weer uit. En nu. Uh, Spannend. Nog, uh, is het jaren... moeilijk om je muziek een beetje aan de man te krijgen of niet? Of, uh, of gaat dat ook wel? Nou, ik, uh, ik heb een goed team. En ik heb ja. goede mensen. En die helpen me om uh, steeds stappen te zetten. Dus ja. en, uh, daar ben ik heel erg blij mee. En ik ga een trip maken naar Engeland. Met uh, gave mensen. Dus, uh, ik, en uh, hier in Nederland ga ik in, bij de Campvu-concerten optreden. Oh ja, in juni oh. Oh, ga oh, leuk. ik alle Campvu-concerten doen. En uh, dat, ja, dat zijn gewoon wel leuke stappen. Ja, en leuke zeker. dingen die ik aan het doen ben. Ja, te gek. Hey, en, uh, want de vorige keer waren we met de band. En ik had tegen je gezegd. Ja. Van, jij moet toch een keer met de band komen spelen. Ja ja dat en, zou ik ook, Het is gewoon heel erg leuk om ook zulke goede vakmannen... Maar dat gaat nog gebeuren ook. Dat, dat, uh, dat geloof ik ook. je. Nou, maar goed, ik Het was logistiek een beetje een uitdaging. Want uh, ja, het orkest staat vanavond in Tilburg. Dat gaat niet vanavond. Ja, nou, maar in ja. ieder geval, uh, de vorige keer was jij ook hier met de piano. Maar de gitaar, daar, uh, daar schaam jij je ook niet voor, hè, zal maar zeggen. Nee, ik vind ja. het heel maar, erg leuk. Maar om, wat is jouw uh, instrument daar? Is dat de piano of de gitaar? Of kun je dat nou, ook? Kan ja, ik, dat... Ik, ben, ik ben gewoon. Uh, ja, de ene dag zit je achter de piano. En de andere dag zit je achter de gitaar. Maar, maar gaat het uh, je allebei net zo makkelijk af? Nou, ik, uh, ja, ik ben afgestudeerd, uh, cum laude, op gitaar. Voor op het conservatorium. En uh, Voor piano. Uh, ja, toen had ik. Uh, of ook voor piano eigenlijk. Want ik heb een soort van dubbel pakket gedaan. Dus uh, ja, ik vind het allebei gewoon leuk. En ik wissel het gewoon af. En, uh, Jezus, ze is wel een luxe man. Uh, ja, dat is gewoon heel erg leuk. En uh, ik heb. Uh, ja, het is allemaal begonnen in de woonkamer, bij me thuis, bij mijn me familie, met mijn me vader, boogie woogie spelen. En uh, ja, die staat Hij staat erbij, ja, hij staat heel trots staat te kijken. Hij staat heel trots te kijken onder die pet. Ik zie ja. hem wel. <laughs> en terecht, overigens. Ja, precies. En ja, is ja, dus het van kwaad tot erger gegaan eigenlijk. Ja. En zijn we gewoon heel, heel erg muzikale familie met veel ja. muziek. Ja, ja nou, ik, het is altijd een feest om jou te ontvangen. Leuk omdat je nu een keer met de gitaar zit. En dat je gewoon hier tegenover me zit. Want het is natuurlijk niks ja. leuker dan een muzikant gewoon aan tafel te hebben met een gitaartje. Ja, nee, en, uh, maar het is. Het is, het is is het is natuurlijk leuk om uh, iets uh, directer... Uh, ja, zeker. Te, uh, wat, wat ga je spelen? Ik ga een uh, nummer spelen dat heet You Got Me Hurt. Ja. En uh, ja, dat is een nummer wat uh, diep, uh, ja, dicht bij mijn hart staat. En uh, Het gaat over ja, dat de liefde van je leven uit je leven vertrokken is. En, uh, Heel gezellig. Hoe, hoe man, ontzettend veel pijn dat kan doen eigenlijk. <laughs> ja, man. Nou, uh, maar ja, dat, dat, dat, is, dat is natuurlijk niet gezellig. Maar het is ook uh, part of life, zal ik maar zeggen. Ja. Eigenlijk is ellende in de, liefde, in, in de, in de liedjes het mooiste. eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Wel ja Laten we gaan ding, luisteren, ja. dames en heren. Marnix en Manuel. You Got Me Hurt. I've been fooling around some time Didn't see you were always mine Now I know me. Baby Dankjewel. Ja, je kunt naar elk conservatorium gaan, maar ja, die stem die leren zie je daar natuurlijk nee, niet. Nee, die heb verboden. <laughs> nee, daar ben ik ook niet voor na. Geweldig, geweldig, geweldig. Hé, hey, uh, wat, wat staat er op het programma? Je bent nog aan het schrijven nu, er komen nieuwe liedjes uit ook? Of, uh... Ja, we zijn, uh, aan het nou, we zijn in de studio dingen aan het afronden ja. en uh, dan moet het allemaal voorbereid worden. En ja, begin april komt er weer nieuw, nieuwe muziek uit. Oké. Okay. En uh, ik ga lekker veel optreden en, uh, Kom terug begin april zou ik zeggen. Ja, zeker. Je bent welkom, meer dan welkom, dat weet je. Dus kom snel terug als je nieuw werk hebt of wanneer je maar zin hebt. ook. Dankjewel. Super Edwin. Dankjewel. En een goed weekend alvast. Goed weekend. Ja. ik zijn wij nu al bij ons vandaag. Wauw zeg. Ja, we moeten ook door met de zorg van de dag. Er moet geland worden hier. lekker ladden. Ja, 2300 euro in de pot. En nog steeds hebben mensen geen idee wie onze laller is. Het is ook niet makkelijk, ik geef het toe. Maar ik zal hem nog één keer. Ja, dit het is, het is ongelooflijk voor de zoveelste keer. <tie> Daar komt hij. Wie is dit? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Herkend, natuurlijk. Je hebt ook geen idee, hè? Ben jij dat gewoon stiekem toevallig? Wat zeg je? je dat vervormd met AI of zo? Nee, nee, nee. nee. Het is puur natuur. Puur natuur. Ja. En uh, er zijn al heel veel zangers genoemd ook. Daar is de persoon in kwestie best heel trots op. Oh ja? Want het is geen zanger, kan ik je wel van zeggen. Oh, dat is een hint. Dus, nou ja, ik dacht, dat kan ik toch wel even zeggen, toch? Ja, oké. Okay. We hebben Johnny aan de telefoon. Goedemiddag, Johnny. Goedemiddag. Hallo. Heb jij Hallo. Een, waar vandaan, Johnny, trouwens? Uh, uit Nieuw-Harnen, Friesland. Oeh, Friesland. Hallo. Ja. Uh, ja, ja, sorry hoor. Uh, nee, uh, wie is het? Ik denk al een paar maanden Bram van Polen. Bram van Polen? Bram van Polen. Het is niet Bram van Polen. Nee, waars. Ja, dat is ontzettend jammer, maar ik kan er niks aan doen. Ik kan er niet meer van maken. Nee, nou, bedankt. Ik wens jou een mooie dag. Ja, ik jullie ook. Bedankt, succes. dag. Wie is Bram van Polen? Ik dacht dat jullie het wisten. Nee. Ja, volgens mij, is, ik heb het opgezocht, snel voetballen. Bram van Polen, ja. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Nee, uh, we hebben Tel A aan de telefoon, ik weet niet wie dat is. Nee, ik denk dat je deze moet hebben, komt ie. Ja, dat betekent Telefoon A. Maar goed, uh, Max, goedemiddag Max. Goedemiddag. Hallo Max, goedemiddag, van vandaan? Uh, vanuit, op dit moment, Halsteren. Halsteren, oké. Okay. En heb jij enig idee wie het is? Nou ja, ik denk Ronald Goedemond. Ronald Goedemond, de cabaretier. Ja. Die op dit moment schijnt een geweldige show schijnt te hebben overigens. Maar nog niet gezien, maar van horen zeggen. Oh. Ronald Goedemond. Is het ook niet? Nou ja, dank u wel. Dank u wel, goedemiddag. Hij zei u tegen u. Ja, he, ah. dat snap ik. Dat is ongelooflijk. <lacht> ja, nee. Hey. Uh, goedemiddag met Patrick. Hallo, Patrick. Ja, goedemiddag. Ja, Patrick, goedemiddag. Waar vandaan? Ah, Tilburg. Tilburg. Hey. hey. wat gezellig. Kom je even naast lekker hoor ik. Ja, dat klopt. Kom je ook, of niet? Ja. Nee, helaas. Andere verplichtingen. Wat hoe kan dat nou? We komen ja, sorry. Maar, we komen maar één keer per jaar in Tilburg en dan ga jij wat anders ja. zitten doen. Ja, sorry. Wat, hey, is dat, wat is dat nou? Ja, andere keer weer. Oké, okay, heel goed. Patrick, uh, wie is het? Ik denk Augurkenkroning Oost. Oost? Oost Kersbeke, Koning. Ja, die. Uh. Niet. Ah, wat zuur. Ah, helaas. Wat zuur. Hij maakt hem gewoon, ja, dames en heren. Ongelooflijk. Hij maakt hem gewoon. Nee, omdat u natuurlijk van de AFK deed. Ja, uh, Patrick, ik wens jou een goed weekend. Het is goed, hetzelfde succes. Ja, dankjewel. Doei. Weer niet. Komens, ja. 2400 euro nu. Dat is niet te geloven. Hoor. Gaat maar door. 2400 euro uh, in de tas. Uh, voor degene die weet wie onze laller is. We gaan volgende week een nieuwe poging doen. In het kader van nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus uh, 7 voor 4, dit is 5 uur 8, en de Simple Mind. You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 Je shopervaring bij Amsterdam de Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dag.